2 uur with Noah Liselot out het Japanse energiebedrijf Tepco heeft voor het eerst toegegeven... dat de kernramp van anderhalf jaar geleden te voorkomen was geweest. Tepco wist dat er veiligheidsrisico's waren... maar zag te veel negatieve effecten bij de oplossing daarvan. Zo vond Tepco aangescherpte veiligheidsmaatregelen te duur... en was het bedrijf bang dat ze zouden leiden tot anti-kernprotesten. Sinds de ramp met de kerncentrale van Fukushima... heeft Tepco grote financiële problemen. Het bedrijf moet miljarden aan schadevergoedingen betalen... en heeft andere kerncentrales moeten sluiten... Ook moet het bedrijf de dure ontmanteling van het complex in Fukushima betalen. Vijf partijen in de Tweede Kamer willen van minister Leers weten... of het waar is dat Nederland samenwerkt met de omstreden politieambtenaren uit Guinea. Zaterdag meldde de NOS dat er regelmatig een politiedelegatie uit Guinea naar Nederland komt... die reispapieren uitgeeft aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Onder de politieambtenaren zouden mensen zijn... die op de zwarte lijst van de Verenigde Naties hebben gestaan. Minister Leers kreeg dinsdag in de Kamer al vragen over de kwestie. PvdA, SP, D66, ChristenUnie en GroenLinks zijn niet tevreden over de antwoorden en hebben zich nu schriftelijk tot Leers gericht. Twentse gemeenten leggen geld op, oh, dat heb ik al gehad. Ik ga naar het volgende bericht. EU-president Van Rompuy is trots op de toekenning... van de Nobelprijs voor de Vrede aan de Europese Unie. Hij noemt de prijs een erkenning... voor de grootste vredestichter in de geschiedenis. Premier Rutte vindt het een prachtige erkenning... van de historische rol van de EU... voor vrede, veiligheid en democratie. PVV-leider Wilders heeft geen goed woord over voor de toekenning. Volgens hem krijgt de EU de vredesprijs op het moment... dat Brussel heel Europa in de ellende stort... Het is nog niet bekend wie de prijs in december in ontvangst neemt. In Ede heeft een man fietsende schoolkinderen geslagen. Ook sneed hij de kinderen uit groep 8 af met zijn fiets... en trok hij aan hun haren, zegt de politie. De man heeft zich kennelijk opgewonden over het feit... dat hij er niet goed langs kon. Hij heeft daarbij één of twee keer een van de leerlingen geraakt. En uh, ja, uit boosheid daarover is hij uh, een aantal leerlingen te lijf gegaan. De leraren hielden de man tegen en belden de politie. Die heeft de man opgepakt. Twentse gemeenten leggen geld op tafel om de snelweg A1 eerder te verbreden. De landelijke overheid wil over negen jaar beginnen met de verbreding, maar dat vinden de gemeenten te laat. Daarom leggen ze nu zelf 10 miljoen euro op tafel. Dan kan de A1 tussen Apeldoorn en Azelo over vijf jaar worden verbreed. De A1 verbindt de Randstad met Noord- en Oost-Europa. Het weer vanmiddag blijft het overwegend bewolkt. En trekken enkele buien over het land. Het is zo'n 14 graden en er staat een stevige westenwind. Morgen begint droog, maar smiddag strekken vanuit Zeeland buien over het land. ABB verkeersinformatie. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor 1brugge 3 kilometer. De A20 richting Hoek van Holland, voor Rotterdam Centrum 3. A28 Utrecht-Amersfoort voor Afrit en Dolder, 4 kilometer. A58 Tilburg richting Eindhoven voor Knoppend Batendorp, 8 kilometer. En op de A58 van Tilburg naar Breda is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hilvarenbeek en, en Geelsen staat 7 kilometer. Als je inspiratie zoekt voor een dagje weg, kun je er eigenlijk niet aan voorbij.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 Kijk voor meer informatie op volkswagen.nl actie. Let op, geld lenen kost geld. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mol. Goedemiddag en welkom hier vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Vandaag met Bram van Ooijen, kerstvers fractievoorzitter van GroenLinks... over de overlevingskansen voor zijn partij. Mientjan Faber verbaast zich over de Nobelprijs voor de Vrede voor de Europese Unie. Acteur Peter Faber over het nieuwste boek van Guus Kuijer... en over de Nederlandse film De Marathon. Rachel Schatz, Leidse archeologe, doet onderzoek naar de herkomst van skeletten... in een massagraf in Alkmaar. En verdient de gedrogeerde Tour de France nog wel zoveel aandacht... op radio en tv en debat zo direct. Jan van Marlen, psychiater, oud-directeur tbs-instellingen... over de vraag of de rapportages over tbs cliënten wel deugen. Frits Barend, Justus van Oel, Bert Brussen, heel veel satire. En nog veel meer live muziek, dit keer van Kizzy McDew. Zo die staat, Kissy McHugh. En u gaat daar nog veel langer natuurlijk horen, zo direct, maar liefst vijf maal. U kunt ons volgen op Twitter, hashtag AvroVML. Of ons ook bekijken via de website vrijdagmiddaglife.afro.nl. Het is, je kan zeggen, een zeer opmerkelijke winnaar voor de Nobelprijs voor de Vrede. Niet een vredestichter in het Midden-Oosten of Burma. Bijvoorbeeld gaat er met de prijs vandoor. Maar de Europese Unie, en dat is op zijn zachtst gezegd nu al omstreden. We gaan erover praten met Mintjan Faber. bekend natuurlijk als vredesactivist, eh, ook nog steeds eh, bijzonder hoogleraar aan de VU. Uh, ja, zij het met de emeritaat. Maar ik ben nog wel hoogleraar in Houston, in Amerika. Over menselijke veiligheid in oorlogssituaties. Ik hou mij vooral bezig met hoe, het, uh, uh, hoe mensen zich beschermen. Dus beschermen in situaties. Want doorgaans gaat het daarover in de huidige conflicten. Ja. En uh, je ziet allemaal groepen mensen die overal heen en weer trekken... die zichzelf bewapenen. En je ziet zeg maar, de internationale gemeenschap of landen... die er naar kijken op een grote afstand, maar niets doen. Denk aan, aan Syrië. Ja, Peter Faber zit natuurlijk ook aan tafel. Die gaat zo direct uh, praten over een film en een boek. Uh, gefeliciteerd ook, Peter, want je bent ook Europeaan... en hebt dus ook een heel klein stukje van de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen. Gisteren zat ik in een lezing met André Kuiper, de astronaut. Ja. Het indruk was, zag je de film en de aarde als een klein pitje in een pikzwart heelal. En dan dacht je, ja, grenzen bestaan niet. Al oh, die onzin, die conflicten. En daarom is het leuk, in Europa is wel vrede. Daar is het begrip eigenbelang is de grote sleutel. Als mensen wakker worden van eigenbelang... maar al die brandharen waar nu oorlog is... die mensen hebben geen tv, ze zijn vaak analfabeet. die hebben geen know-how dat we allemaal bij elkaar horen. En als je die die, die, die niet eens ineens het idee dat de wereld rond is. Maar je zegt je in Europa is wel vrede. Vind je het dan ook terecht dat die Nobelprijs naar ja, Europa gaat? Ja, het, het lukt om de grootste idioten bij elkaar... dat ze niet op elkaar gaan schieten en niemand een doctrine achterna loopt... waardoor 6 miljoen mensen vergast kunnen worden op dat 6 miljoen ze achter een leider aan lopen. Niemand loopt in Europa meer dom achter een leider aan. Daarom komt er geen oorlog meer. Toch, in die toch, andere niet... landen ja. lopen ze achter een leider aan. En als je er een leider of een leer aan loopt... wat het ook is, dan krijg je oorlog. En vrede is niet voor watjes, vrede is actie. Dezelfde kracht die je <coughs> nodig hebt om te vernietigen... is dezelfde kracht die je nodig hebt als te bouwen en te weten... we moeten elkaar heel houden. En uiteindelijk de aarde heel houden. Peter Faber vindt het terecht. Mintja Faber? Ik geloof minder, hè? Nou, kijk, ik vind het, ik vind het uh, verbazingwekkend, uh, moet ik je zeggen, dat de Europese Unie, uitgerekend de Europese Unie, de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. Want je zou namelijk verwachten dat zo'n prijs wordt uitgereikt aan, aan mensen of aan instellingen... die de laatste tijd iets heel bijzonders hebben gepresteerd op het gebied van de vrede. Nou, dat heeft de Europese Unie allesbehalve gedaan. 60 jaar vrede, zegt het comité. Ja, de Europese Unie is in de tijd bij elkaar gebracht, uh, door de Amerikanen overigens, de sterke druk van de Amerikanen. Um, dus de, en uh, na de Tweede Wereldoorlog. U zegt, die vrede is niet de verdienste van de Unie? Die is, nee, want wij hadden die oorlog gevoerd. En, uh, en de Amerikanen die hebben gezegd, van na die tijd van... jullie zullen nu met elkaar gaan samenwerken... en wij blijven hier nog een tijdje kijken. En dus we hebben, toen hebben we de Koude Oorlog meegemaakt, en, en, en 40, 50 jaar lang. En, uh, en de, Europa was gesplitst, dus het was geen Europa... maar het was een gespleten Europa... En daarna zijn ze dus na de, na de Koude Oorlog, eh, toen, eh, toen kon, kon iedereen erbij komen... en veel landen zijn erbij gekomen. En wat zien we nou? In plaats van dat, die, dat Europa verder wordt opgebouwd, wordt aangekleed... wordt gestructureerd, eh, zodat het inderdaad een Verenigde Staten van Europa wordt... we zien eigenlijk het omgekeerde, dat niemand daar zin in heeft. U ziet niet dat de, laten we zeggen, West-Europese landen juist zorgen... voor die bijvoorbeeld vooral ook Oost-Europese en Zuid-Europese landen? Nee, kijk, je ziet hoe het gaat. Met, kijk maar naar Griekenland, kijk maar naar Spanje... Ik die mensen, de, de maar voorlopig de betalen de helft... wij daar nog heel veel geld voor. Er zijn ook heel veel mensen dat boos geven, over. Geven, ja, zeker. Daar geven we veel geld voor. En tegelijkertijd zien we dat de helft van die bevolking... heeft geen baan meer. De hele jonge generaties, die lopen op straat... Want er is geen toekomst meer voor ze. En dan zou je denken, dan zit je in Europa... dan moet je dus die mensen helpen aan hun toekomst. Nee, dat doen we niet. Want we zeggen, ja, hoor eens even, je moet het zelf je moet zelf bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Dat betekent werklozen maken, werklozen maken en werklozen maken. En daarna, als alles is opgeruimd, kom je er wel weer uit. En voorlopig horen ze nog bij de Unie en voorlopig is er geen oorlog. En kijk, ja, wat... geld. En geld is energie. Zolang je er energie in pompt... Blijft de poel in beweging. Beweging is het enige geheim. Ja, beweging die gebeurt, wel, die gebeurt wel op straat, Peter. Als je in, in Spanje kijkt en als je in, in Griekenland kijkt, dan lopen ze met z'n allen te protesteren. Ja. Er is namelijk, namelijk eenvoudigweg geen. Er, er zijn geen banen meer. Ze moeten ze zo bezuinigen dat ze al, al, al het werk hebben wegbezuinigd. Ja. Dus ze kunnen geen salarissen meer betalen. Als je dus in een gemeenschap zit. Als je, echt, als je echt in een gemeenschap zit. dan weet je dus ook waar de grens is. waar je niet onder door mag gaan. Je kunt niet massaal mensen werkeloos maken. En dat doen wij dus in de Europese Unie, doen we dat Hans Hiller, onze minister van Defensie... en ik geloof ook Ben Knaap, uh, staatssecretaris Buitenlandse Zaken... die noemde het allebei een aanmoedigingsprijs. Misschien wel omdat wat u zegt... om Europa erin te stimuleren, dat ook te gaan doen. Denk je dat u, maar als, als ik, ik, ik, wou, ik, ik dacht er ook in eerste instantie... dat ze dat bedoeld hebben. Maar ik zie Europa dat dus helemaal niet doen. Ik zie, ik zie het ook in ons eigen land. Ik bedoel, wij, wij zijn heel pragmatisch, zoals het dan heet. Wij kijken wat we eruit kunnen halen uit Europa. Ja, maar en voor, dat is het. Maar als we veel moeten betalen, dan beginnen we ook te brullen. Ik zie Europa dat niet doen. Vooralsnog wordt Griekenland toch ondersteund. Vooralsnog wordt Spanje ja, toch Ja, en weet je waarom? Dankzij uit, ook al, vanwege belang ja, dat de beetje, landen daar ja, zelf bij en, hebben, en, natuurlijk. En, en weet je door wie? Door mevrouw Merkel. Als ja, dus wij mevrouw, mevrouw Merkel niet hadden, dan, dan was Europa echt verloren. De prijs had naar mevrouw Merkel moeten de, gaan. De, de prijs had naar mevrouw Merkel ja? moeten gaan, ja. ja. Want zij... die, die doet er nog wat aan. Die maar is er aan Maar met die anderen wel. Ze, ja, ze moeten over de streep. Ze moet ze wel dwingen. Ze moet ja, ze wel is dwingen. Ja, uh, dat is goed. Dat is, is Kijk, het is niet voor softies. Het is gewoon... Het moet gewoon hard... Nee, sommigen zijn hard. Als het maar niet verziekt tot een soort uh, verstart. Uh, ja, het, het, is, het is interessant, Peter. Als je dus ziet dat het juist nu in dit geval... Dus een Duitse, ook nog een vrouw ja. is... Nou, alles wat we meegemaakt hebben in het verleden... die hmm. in Europa investeert... Dat wel, was, was een heel goed een statement bij... geweest. Vindt u het eigenlijk een, een politiek statement dat die prijs naar Europa gaat? Nee, ik denk dat het armoede is. Dat, ze... dat er geen betere kandidaat was. Dat ze was. geen betere kandidaat wisten. Nou ja, Merkel zegt u zelf. Ja, Europa als... gaat niet goud dood goed. en een individu gaat goud dood. Dus dat Europa die prijs heeft gekregen is, is continuïteit geregeld. Ja, dat die dat je onder dood gaan verstaat best, bij Europa. Ja, ja, ja, bedoel, Europa, Europa. Die kan gaat... ook nog uit elkaar vallen, bedoelt u? Europa. Ja, Europa. Je hebt, je hebt het gevoel dat het inderdaad... het feit natuurlijk uit elkaar gevallen is in de herfst en de have's not. Ja. Europa krijgt een miljoen, hè? Dat, dat hoort bij die prijs. Ja. Wat moet ermee gebeuren? Ik zou het aan mevrouw Merkel geven. Aan mevrouw Merkel? Ja, dat zou ik maar doen. Hebben ze nodig? goed besteed. Of aan Griekenland. Nou, dat, zij zal daar zal, zal ook voor een deel naar Griekenland toe geven... maar laat het maar aan haar over. Ik zou er een grote commercial van maken... dat de mensen waarden ook met zo'n energie een ontvangertje krijgen... en dit is de wereld waarop jullie wonen. Dit is wat jullie met elkaar doen, elkaar afslachten. Maar dit is de hele wereld in het grote geheel. Commercial die op zo'n groot mogelijk gebied wordt verspreid. Wereldwijd. Informatieve commercial, vooral, vooral op plekken... waar mensen niet die know-how hebben die wij helemaal zo hebben... om te weten wat goed en slecht is en wat... Ja. En de vraag is ook, wie moet hem ophalen? Ja, volgens u Merkel neem ik aan, meneer Allebei, Ja, Allebei is... meneer Faber, niet-Jan Faber bedoel ik dan. Ja, met de ja, ja. ja, we kunnen het samen doen, ja. Nu, ja, samen. Ja, dan gaan we samen naar <lacht> Merkel. dat vrijwillig beschikbaar. Ja, dan gaan we samen naar ja. Merkel. Maar nou is die prijs natuurlijk vaker omstreden geweest, hè? Recent nog met Obama, waar iedereen van zei... ja, hij krijgt hem, maar hij heeft nog niks gedaan. Ja. Ook toen werd gezegd, ja, maar zie je het als aanmoediging? Ja, is dat gelukt? U kan ja die, uit, uit de manier waarop u de vraag stelt, kan ik het antwoord van u in ieder geval afleiden. Nee, dus. Oh ja, je ziet, je ziet, kijk, hij, heeft, hij had toen net daarvoor had hij in Praag een speech gehouden eh, dat hij eh, de wereld vrij wilde maken. Is dat gelukt? Nee, is niet gelukt. Heeft u er wat aan gedaan? Heeft uh, de Olaf van Amerika met die drones ook nogal wat slachtoffers geko gekost? Volgens dus, uh, mij heeft dat dus echt helemaal niks bereikt. Nou, maar ophouden met politici die Nobelprijzen Die produceren nee, nee, dat... woorden, die produceren begrippen, die produceren plannen, die produceren toekomstvisies. Alleen de daden, dat is die hele lof van massa, erachteraan. Dat, is, dat is de wet van de traagheid. Het kan niet anders. Vindt u Ik dat wil... we moeten stoppen, meneer Mietjean Faber, met de Nobelprijs voor de Vrede? Ah, kijk, je kunt, het zou op zichzelfsproken wel aardig zijn... als je een keer een jaar overslaat omdat je niemand kon vinden. Dat zou, dat zou, toch, dat zou toch een teken aan de wand zijn? Peter Farber schudt van, van nee. Nee, gewoon volhouden die prijs. Nee, de, de, de, prijs de, de prijs is niet weg dan. Je kunt het het jaar erop weer wel doen. Maar je moet echt een keer zeggen, jongens, we weten het niet. Het is zo hopeloos op dit algemeen. Is dit jaar niet gebeurd tot op dit moment Dank. We gaan zo doorpraten, ook vooral over de activiteiten van Peter Farber. Mm -hmm. Maar we gaan eerst even naar muziek luisteren. Kizzy McGill. This bad ain't big enough. Het is uh, de single vandaag uitgekomen van haar debuut-cd. En die kun je ook krijgen helemaal voor niets als je onze Facebook-pagina even bezoekt en liked. En dan gaan wij er twee verloten. Peter, wat zei je over de band? Ja, uh, je ziet niet uh, hoe ze spelen en hoe zij zingt en danst. Dat, dat moet je, is echt, je zien. Ja, dan moet daar je naar uh, de webcam op onze ja, pagina vrijdagmiddaglife.nl en dan kun je gewoon zien hoe de band eruit ziet. ziet, is namelijk ook een hele grote band... en we gaan ze ook zo direct nog een paar keer horen. Onze gastrecent van deze week. Yeah, yeah, yeah. U hoort hem, Peter Faber. Yeah. Die we natuurlijk kennen van tv-series, van films, Max Havla, noem maar op. Uh, Peter, uh, en van de eigen uh, Optimist-BV ook. Uh? Peter faber Optimist-BV. Wat is dat? Uitje. Nou, die is opgericht aan zijn ramp en voor katholieke geld... <laughs> Wonder bestaan alleen als. Uh, je rampen wijst nu zijn. naar Mintje Faber, nou, maar ja, die is, is niet katholiek. katholiek ook? Of je bent niet katholiek? Geformeerd. O, gereformeerd. Oh, gereformeerd. Ja. Nou, wonder, kijk in de Bijbel: wanneer gebeurt de wonder als er rampen zijn? Je lam, lamblind of je ligt het laatst in een graf, de muren weer kans maken op een wondertje. En ik had ook een keer een hele grote schuld. En mijn wonder was een gepensioneerde belastingdeskundige met als hobby astrologie. Die zei: Ik ga je helpen. Lang verhaal. En zij zei: We richting de BV, optimist. Ik zeg: Flauwe flauwekul. Hij zegt: Nee, optimist komt het Latijns optimum. Het beste eruit halen. En ik ben directeur van de Peter Faber Stichting. Die werkt met hangjongeren. Destructieve energie omzet in creatieve energie. Vandaar okay. ook uh, de, de term optimist natuurlijk. Uh, we hebben jou gevraagd om voor ons een film te bekijken en een uh, boek te, le te ja. lezen. De film De Marathon, een Nederlandse film en het boek De Bijbel voor Ongelovigen van Guus Kuijer. Waar wil je mee beginnen? Het boek? Het boek, ik uh, moet even het perspectief vertellen. Op mijn tiende werd mijn ouders katholiek en op mijn tiende moest ik weer een godsdienstdiploma halen. Elke ochtend om half acht. diploma? Ja, kerk en wereld. Catechismus leren. Terwijl ik het kopen moest poetsen van de haarddoek bij mijn moeder. Die overhoorde me dan. En één keer in de maand verplicht biechten. En er staat aan de andere kant van het luikje een man die mij kende uit de tijd dat ik de collectebakken leeghaalde. En die zei: God alles. <lacht> je hebt misschien wel een doodsonde begaan en God zal je straffen. Dus ik had meteen een vijand erbij die ik niet zag, maar die mij alles zag. Dus uh, uh, dat, dat is helemaal niks. Nu komt het boek van Gus Kuijer: ja. Bijbel voor Ongelovigen. En dat wordt bijna vanuit de, met een kinderlijke eenvoud en een kinderlijke logica. Dat God die verveelt zich te pletteren. Die is er niet. Opeens is er zo'n woord. en zegt, dat ben ik. God, een woord. Maar dat is nog helemaal niks. Dan gaat hij van niets iets maken met een balletjeshand. Hé, hey, ik heb een balletje. Gooit het balletje in de ruimte. Bang! Dat knalt uit elkaar. We zijn een troep. Dus God denkt na. En als God een dag nadenkt, dat is gewoon een paar miljoen jaar. Dus een paar miljoen jaren later zeg, moet hij een beetje ordening er brengen. Nou, dan komt de aarde. En zo, al die zeven dagen beschrijft hij dan... Je bent maar het eerste hoofdstuk terugwerkende kracht als nog gelovig geworden. Nee, nee, maar het is dus alles wat voor mij als vreemd en als instituut... en als achterlijkheid over me heen kwam... waar je als kind ja, weinig verweerd te hebben, je leren het allemaal wel... met zijn je geen reet. Opeens de magische verhalen, de Knap kracht... Je? Die in religie heeft gewoon te maken met levenslust, met nieuwsgierigheid. Met, met dingen proberen, met onderweg zijn, tegen de draad ingaan, tegen de stroom ingaan. Hij is natuurlijk vaak bekroond, Guuske als kinderboekenschrijver. Ik heb uh, nooit een boek van hem gelezen, maar ik heb het wel altijd gehoord. Dus, dus toen ik hoorde van hey, Guuscuij, is die fantastische schrijver, die fantastisch vanuit een hele rare invalshoek. En ja. rechttoe recht aan uh, dingen ontmantelt. En, en, en dat tot, doet hij ook in dit boek. Tot echtheid terugbrengt me op een hele liefdevolle manier. En, geestig ook, geestig. Dat je denkt, nou, daar moet ik een solo-programma van maken. Moet ik... dit, dit zou ik aan de wereld <laughs> willen. Ben je anders over de Bijbel gaan denken? Ja, in die Bijbel ben ik nooit doorheen gekomen. Die archaïsche taal. Het is net als Shakespeare. Als je Shakespeare begint te lezen, denk je... Hé, wat een ingewikkelde woorden alleen. Terwijl als je er de, de tijd voor neemt, dan, dan voel je al die... Uh, dan... Maar met die Bijbel, dat... Ik heb alleen maar Bijbels zien met kleine lettertjes. En dus dat, dat, dat, <laughs> geen plaatjes, dat was kleine lettertjes. Dit en dan is dan je... de Bijbel voor ongelovigen, dus niet voor aanvaarden. Ja, en Mink-Jan, ik zou het leven... want het is een aanbeveling ook weer... alles wat met vrede te maken heeft te maken met koesteren. Uh, dat je van niets iets kan maken. En meestal maken we hier van iets proberen we niets te maken. Ja, Door maar denk je niet, niet dat gelovigen dit misschien een, een veel te grote ja, simplificering zullen vinden? Hij noemt het een boek voor ongelovigen. Dat vind ik het goede van hem. Waardoor je denkt, nou ja, ja, het is, het is ja, een... Ja, maar beter, dus niet voor gelovigen, of wel? Ja, die moeten het ook wel. lezen, want dat maakt het zo toegankelijk. Vind zo... jan Faber zou u het lezen? Oh Ja, in principe. Ik ken de Bijbel redelijk goed, moet ik zeggen. Want ja. ik ben ermee mee grootgebracht. En ik weet dat de Bijbel een boek is vol met oorlogen. Ja, vol met en, en dat er dus ook niet voor niks. Zo nu en dan mensen of profeten opstaan die zeggen, je moet er nog eens een keer iets aan doen. Hè? Ja. En zo, maar het is een dramatisch boek. Maar ja, u, u, maar kent, de... u kent de echte Bijbel al? Ja, ik ken de echte Bijbel, denk ik. Dus, dus heeft zo'n boek, denkt u dan, voor u? Ik ben opgegroeid in een, in een, in een tijd, waar, in, een, in een gereformeerde cultuur... waarin de Bijbel vooral gebruikt werd als een normatief boek... die je vertelde hoe je moest leven en hoe je, je moest gedragen... zowel in huis als op school als op, als op de straat. Waar Peter Faber een hekel aan heeft. Ja, en dan had ik ook een hekel aan. U wel. Uh, uh, ja. ja. dus, uh, en dus, en dan was, op een gegeven moment zeg je, en zeker als je wat opgooit, zeg je mij niet meer gezien. Aan mm -hmm. het begint met het lied Tradition. En dan uh, zegt die uh, die Horrels, dat zegt ook: Tradition, dan weet je waar je bij hoort. En dan weet je wat er van je verwacht wordt. Dus die kerk die ik over me heen gedonderd kreeg, dat was traditie. Dat was zo. De mis werd nog in het Latijn voorgedragen. Ja, we moeten trouwens ook nog even naar de film, hè? anders hebben we zo te weinig tijd. Okay. Dus, maar goed, die, dat, dat zeg je, dat film, is iets wat je... film eh, haakt naadloos erin. Van, Oké, okay, van ga door. De Marathon. De Marathon. Vier Amsterdamse mannen... Moet ik het verhaal? Nou, ja, vier Am Amsterdamse mannen, gewoon ja. losers, Die beheren een garage. Rotterdamse toch? Of Rotterdam. Amsterdamse? Rotterdam die ja. Oh jee, ja, daar mag je een schot. Oh shit. Die beheren ja. een garage. Ja. En die garage blijkt vier te gaan. En blijkt die eigenaar ook nog longkanker te hebben. Klinkt allemaal heel heavy. Het is zo'n pleidooi voor vriendschap. En de acteurs zijn... Fenomenaal, Steven de Wallen, Martin van Waardenberg... Uh, Mar uh, Mar uh, Marcel Henselman, Minoen, uh, en Frank Lammers. Oh, het is, ik, Ze moeten op die ik, garage heb, heb, heb, te redden? Drie, drie keer zitten janken gewoon... Ja. De dapperheid van losers die gewoon vechten om. Gaan ze de marathon lopen? Nou, kneuzen. Om... Want ze worden gesponsord voor ja, die marathon. Nee, lopen. Ja, ja, dan gaan ze een sponsor zoeken. Elke bij Chinees zeggen, niks, niks, niks, niks. Daar horen ze niet noemen die ze altijd afkatten van Egyptische piramidebouwer en zo enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja. Die is aangenomen met een horrelvoet ook. <laughs> maar die blijkt vroeger marathons gelopen te hebben. Dus en die, die wordt hetgene. Die zegt, ik heb, ik heb sponsors gehad. Wie was? Mijn oom Hoesijn. Wie was Hoesijn? Een dealer. Oh, nee, een dealer van hele luxe auto's. En dan gaan ze naar die moes en die oom toe. Dan dus zeg ik, geef 500 euro. En die, de rol die door Stefan de Wallen ge fantastisch gespeeld wordt... die staat dan op, 40.000 euro. 10.000 voor iedereen. Als we winnen, krijgen we 40.000 euro. Als we verliezen, krijg jij onze garage. En, ja. en dan gaan ze het doen met ups en downs. Dat trainen het af. Het is een komedie, Peter, maar is hij, is hij ook ontrolend? Oh, nee. Weet je wat het mooie? Het echtheidsgehalte is zo goed. De acteurs zijn zo goed dat je... Je bent betrokken bij die acteurs, je bent betrokken bij het verhaal. Het is een jezuslange film. Twee uur, een keer is dat niet te lang? Niet. Ik heb in mijn eentje, Jeroen Pauw, zat er ook. En nou ja, nog iemand. In twee tweeën zaten we te kijken. En naar buiten, dat dus je echt paf zat. Echt Pieter, paf. Ja, vader, als u dit hoort, waar zou u eerder verkiezen... want de vraag is zo direct ook aan Peter, ook van onze luisteraars... het boek van Gus Kuijer of de film De Marathon? Ja, hij vertelt zo boeiend over beide dingen... Dat, uh... Allebei, zegt hij. Ja, je, je hebt geen keuze. Je ziet de wat, wat, mensen voor wie de Bijbel geld... Nee, ja? het, het, is, het, het is twee verschillende dingen die... Die, die niks met elkaar te maken die, hebben, toch? Die wel toch. met elkaar te maken hebben. Omdat het gaat over leefkracht, leefenergie, durf, proberen ja. en vriendschap. Dat is de grote draad. Ja, dat vind ik wel... Vriendschap, de Bijbel is vriendschap met het leven. En dat met die marathonman is vriendschap voor elkaar tegen de klippen op. Dus, uh, Peter, pachtig. ik uh, dank je voor je recensie van, voor van zowel het boek... waarvan ik zeg dat dat uh, vanaf 16 oktober in de winkel ligt... en de film, de marathon, die draait vanaf 18 oktober in de bioscoop. Mintja Faber, ook dank voor uw reactie op de Nobelprijs voor de Vrede. Het verbeteren van de wereld! Ja, dames en heren, u heeft het ongetwijfeld meegekregen. De Nederlandse zogenaamde abortusboot heeft Marokko aangedaan. Dat ging gepaard met flink wat protesten en klappen. De Marokkaanse autoriteiten waren er niet blij mee. Desondanks ontwikkelen zich meer van dit soort initiatieven in Nederland... dat zijn oude zendingsdrift maar niet van zich af kan schudden. Aan tafel twee gasten, meneer Albert Druifhoofd en mevrouw Ovi Pompkraan. Welkom. Dank u wel. Dank u. Ja, uh, zoals gezegd, ook u heeft initiatieven ontwikkeld om... In Landen waar men er anders over denkt, onze visie erin te rammen. Dat klopt, ja. Oh, Alles een bus? Nee, die bus is ons idee. Oh, excuus. Sorry, uh, die bus. Ja, wat wij bedacht hebben en doen en nog veel meer gaan doen, is met onze bus naar landen rijden waar democratiebewijzen van spreken een scheldwoord is. Nou, laat me raden hoe u die bus noemt. Nee, nee, nee, nee, mag ik rijden? Nee, ik wil het zelf zeggen. We noemen oh. die bus. De stembus. En dat staat er ook in 48 talen opgeschilderd. De stembus. Wat een vondst. Schiet. Ja, leuk. En uh, wat doet u dan in uh, zo'n desbetreffend land? Nou, we hebben op de bus een megafoon gemonteerd. Waardoor we dan hm. op een plein of iets dergelijks. heel hard roepen dat iedereen recht heeft om te stemmen. Potverdorie nog een toe, roepen we erachteraan. als we hebben uitgevogeld hoe je dat in de dien taal zegt. Potverdorie nog een toe. Wat hm. ja, een goed idee! En in de bus hebben we een oude melkbus staan. waar mensen dan een voorlopig Nederlands stembiljet in kunnen deponeren. Oké, okay, en helpt dat? Mensen zijn meestal heel enthousiast... als wij het desbetreffende dorp of stadje... met pek en veren uitgeknuppeld worden. Mevrouw Pomkraan. Dat ben ik. Dat zien we. Uh, wat behelst uw initiatief? Nou, wij hebben sinds twee weken de uitenazi-ballon. En dat is? Uh, nou, de naam zegt het al eigenlijk. Het is een enorme luchtballon... Hmm. waarmee wij naar landen zeilen. Hè? Hmm. Want zo ja. heet dat, hè? Zeilen. Ja. In de ballonluchtvaart gebruikt ja. men ja. ja. scheepstermin. dank u wel. Uh, maar gaat u verder? Uh, ja, nou, we zeilen dan bijvoorbeeld naar Oeganda. Mm -hmm. hè? Want daar hoef je niet aan te komen met... Uh, ik sta krom van de kanker, krepeer van de pijn... Mm -hmm. en wil op humane wijze eruit stappen. Hè? Dan lachen ze je in je gezicht uit. Erg, hè? Heel erg. Uh, maar wat doet u dan met die ballon? Nou, ik en mijn zusje mm -hmm. waren dan van plan... Om vanuit die ballon in het Oegandees te roepen. Hé, hey, daar beneden. Help die zieke neger de drempel over. Potverdorie nog aan toe. He, als ik die kreet mag gebruiken van meneer hier. Maar, maar natuurlijk, hoe meer mensen oh. die. Hoe meer die mensen potverdorie nog aan toe horen. hoe eerder het tot ze doordringt. Ik heb nog wel een tweede megafoon voor mevrouw. Oh, ja. dat zou fantastisch zijn. Zeg, mevrouw, bent u niet bang dat u misschien gewoon uit de lucht geschoten wordt? Oh mijn god. En meneer, komt u met die volgekalkte bus überhaupt wel een grens over? Uh, tot nu toe niet, uh, nee. Nou, u hoort het, dames en heren. Nederland blijft Gidsland. En u beiden, succes. Marjan Luijf, Bas Hoeflak en Pieter Bouwman horen u. Het is half drie, tijd voor het NOS-journaal. Lieslotte Thomassen. Radio 1, het NOS-journaal.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 nu zelf 10 miljoen euro op tafel... dan kan de snelweg al over vijf jaar worden verbreed. En dat is nieuws op dit moment. ANWB-verkeersinformatie. Er zijn op dit moment 10 files met totale lengte 28 kilometer. De twee files ontstaan door ongelukken zijn op de A12. Den Haag richting Utrecht bij Harmelen, twee kilometer. Daar is de rechterrijstrook dicht. En op de A58 Tilburg richting Eindhoven staat 2 kilometer tussen Moergestel en Oorschot. Komt er een ongeluk. Op de A58 Tilburg richting Breda staat ook een file daardoor. Bij Geelze 5 kilometer, en daar is de weg weer vrij. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mol. Goedemiddag, vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Hij is stuurman op het zwaar beschadigde groenlinks -schip. Kapitein Jolande Sap is overboord geslagen, net als het hele partijbestuur. De voorzitter van de commissie die de problemen moet onderzoeken. André Van S is zelf van boord gestapt. En nu mag hij, met een uitgedunde fractie, dat schip op koers houden. Kerstvers fractievoorzitter van GroenLinks, Bram van Ooyek. Welkom. Dank u wel. De Nobelprijs voor de Vrede gaat naar Europa. Ja. Even op het nieuws van vandaag. Terecht? Nou, ik was wel uh, verrast eerlijk gezegd. Wij zijn een hele pro-Europese partij, uh, ja. GroenLinks. Dus in die zin uh, Bent u blij? is het heel uh, goed. Maar uh, ja, het is een, uh, ja, er is natuurlijk heel veel over de Europese gemeenschap en Unie te zeggen. Maar uh, dit is vast een opsteker. Maar ja, ook, zoals en Faber eerder hier in deze uitzending zei, dat het niet goed gaat met Europa. En dat om die reden. Ja, kennelijk is het ook een soort aanmoedigingsprijs. Hè? Dat. Uh begreep Ik Ik heb er maar heel ja. kort iets over gelezen. Dat ju juist nou, nou Europa, nu Europa het zo moeilijk heeft, oplossen ja. van de eurocrisis, et cetera... kon het een, een flinke aanmoedigingsprijs wel uh, gebruiken. Nou ja, dat, uh, zo moeten we dat ook maar zien dan. Ja, want u bent een, een Europa-vriendelijke partij, ja. hè? GroenLinks. Maar ik zag Jesse Klaver in uh, Nieuws... Uh, nee, bij Paul Wittemans zat hij ja. geloof ik. En Hij zei uh, van ja, we zijn de afgelopen tijd een beetje uh, te terughoudend geweest... met onze fundamentele kritiek op de economie. Uit angst dat het mis zou gaan met Griekenland... Wat moeten we daaruit afleiden? Dat GroenLinks kritischer wordt over de hulp aan Griekenland? Nee, ik denk dat het heel belangrijk is dat we Griekenland... maar ook landen als Spanje en Italië en Portugal... He, je moet zich voorstellen, in een land als Spanje... maar ook in Griekenland geldt op dit moment... dat de helft van de jongeren geen werk heeft. Hè? Dat is een, ja, een sociale tijdbom, niet alleen in zo'n land. En het is een verschrikkelijke tragedie voor de mensen die het aangaat. Maar dat is natuurlijk een tijdbom onder heel Europa, om maar zo te zeggen. Dus ik, ik denk dat we geen andere keus hebben dan landen als Griekenland en Spanje erbij te houden. Omdat we gewoon dat ook aan onszelf verplicht zijn. En geld te blijven geven en wellicht ook uitstel... als het om de maatregelen gaat die ze door moeten voeren. De aanpassingen die op dit moment in die landen... Eerlijk gezegd, Ik erg me verschrikkelijk aan mensen die praten over die Grieken en die Spanjaarden. Alsof het een stelletje luiwammers zijn die op hun 45e met pensioen gaan. En dan lekker onder de olijfboom gaan zitten. Dat is een ontzettende karikatuur. He, er, worden, er zijn op dit moment hele pijnlijke uh, aanpassingen. Waarin mensen hun pensioenen met 30, 40 procent zien teruglopen. Waarin, de uitkeer, waarin mensen hun doktersrekening niet meer kunnen betalen. Waarin de uitkeringen in gevaar komen. Die zijn komt. de dupe van het feit dat door de leiders uh, ja. onder andere georganiseerd is. Dat er nauwelijks belasting betaald wordt. Ja, nou ja, ze zijn ook de dupe van het feit dat er in Europa... Een, een, kijk, de crisis is begonnen als een bankencrisis. Hè? Die is niet begonnen als een crisis van die, van die jeugdige uh, ja, Spanjaarden. Dus zeg, het ligt of Geen, niet hè? aan die mensen. Ja, het ligt zeker niet aan die mensen. Dus wat betekent dat? Uh, geld blijven geven of misschien wel schulden kwijtschelden? Dat we in ieder geval alles eraan moeten doen om te zorgen... dat die landen niet aan hun eigen lot worden overgelaten. Dat zal ook betekenen dat we, dat we moeten helpen bij het aflossen van de schulden. Dat we geld zullen moeten blijven geven. Kwijtschelden? Dat zou kunnen zijn dat je soms schulden moet kwijtschelden. Dat hebben we ook in Latijns-Amerika gedaan. Dat hebben we ook in Azië gedaan. Die landen zijn er daarna weer bovenop gekomen. En daar hebben we nu heel veel plezier van. Goed, het wordt hier een beetje donker op dit moment. Gezellig, maar we zien elkaar ja. nog... Oh, goed, ja, gelukkig, het licht gaat weer aan. Uh, wellicht dus kwijtschelden om die Europese Unie bij elkaar te... Te houden en in die zin ook de vrede in de Europese Unie, want dat is de reden, zei het Nobelcomité, ja. dat ze die prijs hebben gekregen. We gaan zo direct doorpraten over de partij, over GroenLinks, over uzelf. Maar eerst een lied dat Suzanne Matthijssen heeft geschreven nadat ze oh, googelde op uw naam. Oh voor wie onder een rotslag Sap stapte op. Als fractieleider van GroenLinks na lekken van de top. Een vertrouwensbreuk vernam zij vorige week via de krant. Wat een gedraai, wat een gekonkel, wat een genante toestand. Een nieuwe episode, groene tijden, slechte tijden. Want wie van de drie moest de partij nu gaan leiden? Liesbeth en Jesse gingen heel kort in beraad... en kozen unaniem voor Bram de enige kandidaat. De voormalig nummer twee Is een fit die wel gewend Pa was metaalarbeider Een uitgesproken vent Zei iemand over Turken Is wat lulligs op een feestie Dan nam zijn pa het voor en op En werd het altijd ruzie De volgende dag zat De tuin dan vol met Turken Te integreren met gevulde Eieren en algurken. Type daarbij woord dus Type concreet Zo vader, zo zoon, dit is wat Bram allemaal deed Vervangende dienstplicht Ontwikkelingseconomie Stond back in the days Nog bij GroenLinks aan de wieg Als voorzitter van de Partij voor Radicalen Een dino van de progressieve Groene Idealen Ontwikkelingssamenwerking en milieudefensie, de Novip, de wereldwinkel, wat een empathisch lijstje. Hij noemt zichzelf een kruidenier, want heeft hij een idee, dan brengt hij het aan de man net zoals zijn vader deed. Wat over Bram gezegd wordt door zijn achterban: van oik is kundig en mabel charmant, straalt vertrouwen uit, gezag en ontspanning. Hij is gewoon chill. Bram is de sprankelende rots in de branding. Een schouder om op te huilen, een huis om in te schuilen. Hoe niet, Zwemke, halze maar met Bram van ooit. Susan met Teyssie, Vera K. en Milou van Bodegaaf. Over mijn gast, Bram van Ooy. Klopte het ook allemaal? Heel mooi. Ja, ik, ik dacht meteen dat zou mijn vader nog hebben moeten kunnen horen. Hè? Maar ja, die is helaas al lang geleden overleden. Dat was een sociaal bewogen, maar ook snel opgewonden vader begrepen? Ja, hij had wel iets driftigs. Ja. Ja. ja. Ja, nou, dit soort, dit soort, ik, heb, ik herinner me dat wel, verjaardagsfeestjes... waar inderdaad wel dingen werden gezegd die hem niet bevielen... en dan liet hij dat niet passeren en dat liep dan niet altijd helemaal goed af. Er werd niet geknokt hoor, maar wel uh, flink met woorden gestreden, zal ik maar zeggen. Een belangrijke inspiratie voor u? Ja. Ja. En u bent ook iemand die onmiddellijk zegt wat u vindt? Nou ja, ik ben ook een tijdje diplomaat geweest. Dus dan leer je dat weer af. Ja, hè? Dat, af dus, dat is jammer. Ja, dat is jammer. Dus je ja. moet nu weer een beetje de balans uh, terugvinden. Nu als politiek leider of fractievoorzitter van de partij... gaat u ja. gewoon weer zeggen wat u vindt. Ja, dat is wel dat mijn, is mijn intentie. Ja. Vooral in dit gesprek ook. Het was natuurlijk evident dat u gekozen zou worden, hè? Toen, toen Jolande Sap uh, vertrok, ja. Dat lag, lag wel voor de hand. Maar... Omdat u nummer twee was. Maar vooral ook omdat we hoorden dat iedereen goed bij u kan uithuiden... Ja, dat, Wat is dat, dat, voor dat, uh, dat hoor ik ook. Dat, dat, ik geloof dat er inderdaad iemand dat gezegd heeft. Er hebben natuurlijk heel veel mensen iets over mij gezegd. Daar ja. moet, moet ik nog een beetje aan wennen. Ineens gaan allerlei mensen dingen over mij zeggen. Maar is dat veel gebeurd de laatste tijd? Nee, uithuilen. Nou, we, we hebben een hele moeilijke tijd gehad natuurlijk. We zijn uh, lang bezig geweest om, om te proberen om ja, de impasse waarin we verkeerden, als je het zo wil noemen, om die te... Om die op te lossen. Geweest nog steeds, denk ik. En, nou, ja. Ik, ik denk dat we nu wel klaar voor zijn om een nieuwe start te maken. Kijk aan. Ja. U heeft geen spijt dat u een mooie baan... bij het ministerie van Buitenlandse Zaken als directeur sociale ontwikkeling, dat u die heeft opgezegd... Nee. om tweede op die lijst te worden? Nee, daar heb ik geen spijt van. Nee, ik vond het uh, geweldig... dat ik uh, weer uh, politiek actief kon worden, ja. ja. U zegt, we zijn klaar voor een nieuwe start. Ja. Toch wil ik nog heel even met u terug naar recente verleden... het vertrek van Jolande Sap. Uh, er leveren nog steeds veel vragen, merkten wij ook... toen we even rondbelden in de achterbond. Uh, Saps reactie uh, toen het bestuur haar liet vallen... was, ik begrijp nog steeds niet niet welke oplossing dit over vertrek biedt. Is u dat wel duidelijk? Ik denk dat uh, hoe, we, hoe we nu verder gaan, dat zal moeten blijken. Ik zei al, ik denk dat we nu hard bezig zijn om uh, een nieuwe start te maken. Ik ben uh, meteen deze week met uh, uh, kiezers en leden in gesprek gegaan... die uh, zijn afgehaakt. Hè, want maar wat kan voor de... oplossing biedt haar vertrek? Nou, ik denk dat het onder leiding van... Kijk, we hebben hele slechte verkiezingen gedaan. Dan kan een partijleider onder voorwaarden aanblijven. Dat heb ik altijd gezegd. Maar een van die voorwaarden is wel dat de partijleider dan het vertrouwen heeft van... laat ik maar zeggen, de andere belangrijke partijmensen en organen om haar heen. En dat vertrouwen was er niet. En dan kun je uiteindelijk niet functioneren. Dat heb ik uiteraard tegen Jolande Sap zelf gezegd... toen ik tot die conclusie kwam... Maar dat zeg ik ook nu. Het, het is verschrikkelijk treurig dat het gegaan is zoals het is gegaan... Uh een groot aantal mensen heeft zijn best gedaan om dat te voorkomen. Dat is helaas niet gelukt. Nee, nee Dit klinkt namelijk nog wel logisch, ja. maar het gekke was natuurlijk... Ja. dat direct na de verkiezingen dit helemaal niet gezegd werd. Niet door het bestuur en ook niet door u en niet door de fractie. Nee, Tegendeel, ze werd gesteund. Ja, De eerste dag na de verkiezingen, goed, dat, dat, daar heeft inmiddels het, het inmiddels ook afgetreden partijbestuur... ook wel het nodige over gezegd. Zo'n eerste dag na de verkiezingen, dan zit je nog een beetje verdoofd van de klap bij elkaar. Hè? Je hebt weinig geslapen, je bent om vier, vijf uur naar bed gegaan... en om negen uur, half tien, dan kom je bij elkaar... Elkaar. En toen stonden we overigens, leek het erop dat we drie zetels zouden halen. En toen hebben we met die groep mensen die dan zeg maar, de partijleiding uitmaakt... en ik zat daarbij omdat er een kans was dat Jolande Sap de conclusie zou trekken dat ze zou opstappen... is de afweging gemaakt dat ze moest doorgaan. Ja, een paar dagen later hebben allerlei Iedereen mensen. Was zijn de waar. Dan, nou ja, dat weet ik niet. Maar in ieder geval hebben een aantal mensen een paar dagen later. Uh, zijn ze gaan twijfelen en zijn ze uiteindelijk tot een andere conclusie gekomen. Dat klinkt toch tamelijk amateuristisch? Ja, dat, dat, dat is inderdaad niet heel goed uh, uit te leggen. Dat ben ik wel uh, met u eens. U maar maar hebt daar toen uh, geen standpunt in genomen? Hè? Nee. Die oh, dat niet? niet. Nou, omdat wij als fractie, we waren daar niet. Al, kijk, die fractie bestond toen eigenlijk, we wisten nog niet eens of de nummer 4 op dat moment in Elk de Kamer zou komen. Hè, Jesse Klaver in dit geval. Wij waren als fractie nog niet bij elkaar geweest. En wij hadden bovendien, en dat was eigenlijk op dat moment heel belangrijk, als fractie het standpunt dat wij niet zouden bepalen wie de partij. De, kijk, de partij. Jolande Sap is in een referendum door de leden van GroenLinks. Uh, gekozen. 85% en, uh, van de leden uh, staat achter haar. Uh, heeft voor haar gekozen in, haar, in het referendum met uh, Tovi Dibi. Ja. ja, we hadden deze week ook ja. een enquête van een vandaag. Ja. Daar blijkt het ook nu, na ja. haar vertrek, nog het merendeel van de leden zegt dat ze had moeten blijven. Ja, staat u er uh, niet aan de verkeerde kant, inmiddels. Nou, ik weet niet of er een goede of een verkeerde kant is. Uh, Als het gaat om de vertegenwoordiging uh, is... van de leden. Nou, ik zal mijn uiterste best doen om, en dat heb ik natuurlijk niet uh, automatisch, dat realiseer ik me heel goed, maar ik zal mijn uiterste best doen om dat vertrouwen van de leden uh, ook te krijgen. Ja, want de, de fractie uh, komt natuurlijk, de overgebleven fractie, in die zin niet krachtig over. Want eerst heeft de fractie niks gezegd toen het bestuur zei: van blijf. Vervolgens zei de fractie niks of stemde in toen het bestuur zei: vertrek. Nou, de fractie heeft op een gegeven moment gezegd... als de, uh, na zo'n verkiezingsnederlaag de partijleider... in dit geval Jolande Sap, niet het vertrouwen heeft van de rest van de partij, de mensen om haar heen... dan kan ze als partijleider niet functioneren. Maar wie bepalen dat? Want, want uh, Jolande ja. Sap, begrijp ik, wilde direct na de verkiezingsnederlaag weg... toen zei de partijprominenten, waaronder Halsema, horen wij, Roosemuller... en anderen blijf. Als je dan als en bestuur en fractie zegt... jongens, we begrijpen dat dit moeilijk is... maar wij gaan achter haar staan en we gaan door, dan ben je ja. klaar? maar het partijbestuur heeft uh, die keuze niet uh, gemaakt. Uiteindelijk is het partijbestuur de eerst aangewezen... En, dan, zeg dan loopt je als fractie achteraan. Nou ja, daar loop je achteraan. Je, de, de, de, wij hebben op het standpunt gestaan, de fractie gaat er niet over. We hebben uiteindelijk wel een standpunt Dat is toch een gek standpunt? Ja, vindt u? Nou ja. ja, kijk, de fractie gaat officieel over het kiezen van de fractievoorzitter. U gaat over dat, dat alles behalve nu. over wie de partij moet lenen? Nou, ja, ja. in, in nou ja, we gaan niet over alles. De partij gaat over heel veel dingen waar de fractie ja. niet over gaat. De fractie is de Haagse vertegenwoordiging van GroenLinks. Die kiest een eigen fractievoorzitter. Die heeft nu mij gekozen. Ben ik daarmee partijleider? Ik ben niet door de leden van GroenLinks op deze positie neergezet. U zegt, ik ga nu als nieuwe fractieleider zorgen dat ik zeg wat ik vind. Alleen op dat moment vond u dat blijkbaar niet nodig. Zullen we dan naar het nu gaan? Want de terugkijken is leuk, maar eh, het gaat er natuurlijk vooral ook om... lukt het nog om die partijen ja, overeind te houden? Ja, daar gaat het om. Het, het, dan is het toch nog even verbazingwekkend dat SAP is weggestuurd. Wie wordt er dan inderdaad als nieuwe fractievoorzitter gekozen? Eh, Bram van Ooyek, die het in alles eens is... Met Saps' beleid, hè? Met, met de Kunduz-missie, met het Kunduz-akkoord. Sterker nog, dat is voor hun reden geweest om ja te zeggen toen die ja. gevraagd werd. Dus de verandert nee, helemaal niks. Nou, de kwestie is ook niet of je, te, of je, of je inhoudelijk nou uh, ineens een andere koers uh, moet varen. Er, zijn een aantal dingen, er is een aantal dingen gebeurd in GroenLinks de laatste tijd... waardoor we het vertrouwen van de kiezers zijn kwijtgeraakt. Hè. En dat heeft inderdaad met zaken als de Koendersmissie en zo te maken. Maar het heeft ook te maken, ik bedoel, ik heb zelf wekenlang... Uh, elke dag folders lopen uitdelen op straat. En dan hoor je waarom mensen niet meer op je gaan stemmen natuurlijk. Ja. En dan hoor je heel veel van, uh, ja, we zijn het gedoe zat en er is steeds wat aan de hand bij GroenLinks. En, uh, ik heb altijd op jullie gestemd, maar nu niet meer. Dus ik weet niet of het in eerste instantie om inhoudelijke zaken gaat. Daar hebben we nu ook een commissie voor, die gaat dat uitzoeken. Ik heb gezegd dat ik best nog eens kritisch wil kijken naar een aantal standpunten die GroenLinks heeft ingenomen. Ik heb daar de Koendus-missie genoemd. Ik heb ook uh, bijvoorbeeld onze standpunten genoemd rond ontslagrecht of de, de WW, et cetera. Maar, zeg, maar het ik het is heb... mogelijk dat onder ban van Ojek de steun aan de Koendus-missie weer wordt ingetrokken? Nou, je kunt niet een missie steunen en dan ineens als de politieke Wint een beetje de andere kant op waar je het uh, iets, uh, iets anders vinden. Toch? Hey. Ik denk, nou ja, wat ik veel hoor van mensen. En ik zei al, ik, ben nu, ik heb vandaag ook weer een aantal mensen gebeld die. Uh... Uh, uh, inmiddels zijn afgehaakt bij uh, GroenLinks, dan gaat het niet eens zozeer om de inhoud van het besluit, maar vaak om hoe zo'n besluit wordt genomen. Er dus zeggen mensen, ja, dat wordt in Den Haag genomen. Wij kunnen dat niet allemaal uh, navoelen na en navolgen uh, wat daar allemaal voor argumenten zijn. En dan ineens, dan moeten wij het daar als leden mee doen en dan komt de partijleiding het uitleggen in het land. Hè, dat willen mensen niet. Mensen, mensen willen, willen ook vooral horen dat u, want die kiezers, die afgehaakte kiezer, die wij ook wel gesproken hebben, die is ontevreden over die Kunduz-missie, die is ontevreden ja. over de Steun ja. aan de regering, Rut, dat u daar uh, veranderingen in aanbrengt. Nou, ik denk dat, ik in, dat mensen in eerste instantie willen dat er serieus geargumenteerd wordt voor... kijk, militaire of politiemissies of buitenlandse missies... zijn altijd omstreden u geweest. U gaat in iedere bij de beslissing nu een partijcongres organiseren? Nou, dat, dat lijkt me nou ook oh. niet. Maar die koenders dat had je wel van tevoren kunnen voorspellen... dat dat een omstreden besluit Lach zou niet zijn. Lekker, ja. Wat zegt u? Dat lag niet lekker in de partij. Dat wist je van tevoren, ja. want dat gold ook voor Kosovo... En, en voor Irak en voor wat we allemaal eerder maar hebben gehad. Maar u was gehad. het ermee eens? Ik was het met de, met de inhoud van het besluit eens, ja. En, en zeker. niet meer? Ja. Nou, ik zei al net, ik vind als je zo'n missie bent begonnen... dan moet je die in beginsel afmaken. Je kunt niet zomaar halverwege... dus als ik zei was, dan bedoel ik in die tijd toen dat besluit genomen werd. Met de kennis van nu, is de vraag, nu is de vraag niet aan de orde, want die missie hmm. is nu bezig. En wij volgen die missie overigens heel kritisch. Maar We u krijgen... zult een vervolg of een uitbreiding zeker niet steunen? Nou, een uitbreiding is al helemaal niet aan de orde op dit moment. Het is, uh, moet, moet GroenLinks ook weer linkser worden onder Bram van Ooyek? Nou, GroenLinks moet links zijn, onder Bram van Ooijuk. Linkser dan hij is? Nu. Nee, dat hoeft niet per se. Nee, er is twijfel, denk ik, aan. Uh, uh, op, in ieder geval bij een aantal mensen, dat hoor ik natuurlijk ook. Over uh, de vraag of. Uh, GroenLinks nog wel links is. Er was zo'n ja. boekje van Jan Blokker, moet ik ineens aan denken. Maar ben ik nog wel links genoeg? Dat is al lang geleden. Maar, terug, ja. moet ik ineens aan denken. Ja. Ja. Ja, we, we dachten dat het namelijk wel is waarom u bent gekozen uh, voor de lijst. Uh, we, we vroegen het aan Patricia Seitzinger. Zij was vicevoorzitter van de kandidatencommissie. Ja. Zij zei dit: Ik denk dat met de komst van Jolande Sap. Uh, op sociaal-economisch gebied GroenLinks uh, alweer iets is opgeschoven naar de linkerkant. En ik uh, schat in dat Bram uh, de lijn zoals Jolande die heeft ingezet... gewoon voort zal gaan zetten. U moet, u moet door naar die linkerkant. Vind. Daar, daar bent u voor gekozen. Ja, nou ja, ik, ik, ja dat doen we ook. Nou ja, we heten niet voor niks GroenLinks. Hè? De, dus, ik, er zijn ook mensen die zeggen, je moet juist minder. Hè? Heb ik maar wel van gehoord? van is... nou ja, bijvoorbeeld, Die zeggen, ja. misschien moet je wel juist alleen maar groen zijn. Nou, daar ben ik niet van. Ik, nee? ik vind juist de combinatie van... Hè, eerlijk, als je het hebt over eerlijk delen, hè, dan geldt dat eerlijk delen nu... in de Nederlandse samenleving, maar het geldt ook eerlijk delen... tussen de huidige generatie en toekomstige generatie. Dan heb je het over groen, dan heb je het over milieu. Dus ik vind dat die twee dingen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ik zou ermee oppassen, hoor. Maar Maat ja? Poel geeft zomaar niet... Uh, Is dat gevaarlijk? Met, ja, want dat schijnt, lezen wij dan in de krant... een hele belangrijke groepering in Ach, de, de partij. U moet er er niet zijn, alles wat u in de krant leest geloven, dat weet u ook toch? Nee, dat weet ik absoluut. Maar u bent er ook niet bang voor. Want het was... Helemaal niet, Laten we zeggen, nee. de onderlinge verhoudingen lagen niet lekker... en die zijn natuurlijk ook niet van de een op de andere dag ineens wel goed, neem ik aan. Nou, ik weet niet precies tussen, tussen wie niet. Ik, ik, ik heb al gezegd, er was een, op een gegeven moment natuurlijk een, een, een vertrouwenskwestie... Hè, rond partijleider, hè, ja. helaas. Hè, dat is uh, natuurlijk heel erg. Maar in Van Poolgeest en andere lokale uh, GroenLinksleiders... een belangrijke rol hebben gespeeld, toch? Nou, ik weet niet of ze daar een belangrijke rol in hebben gespeeld. Ze hebben natuurlijk wel een op... Kijk, in, in maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan is het ontzettend belangrijk dat GroenLinks dat een, een op zijn minst een groot deel van het verlies... dat we op 12 september hebben geboekt, weer goed maken. Ze waren vooral bang voor hun eigen positie. Dus de, de, nee, ze waren, ze waren bang voor uh, de positie van GroenLinks... in al die gemeenten waar we nu uh, mee besturen in de colleges... in Amsterdam, in Utrecht, in Nijmegen, in Den Bosch, in Eindhoven, in Groningen... zijn we toevallig net uit het college gestapt vanwege de, de sneltram... En dat is ook terecht, dat mensen zich daar zorgen maken. Want wij denken dat we iets toe te voegen hebben in die stadsbesturen. Dus het zou, wij zouden dat heel erg vinden als dat in gevaar zou komen. Zou het niet veel beter zijn, wat ook een aantal mensen, waaronder Van Poelgeest, zeggen... dat je in ieder geval moet durven denken, bijvoorbeeld over niet alleen samenwerken... maar misschien zelfs samengaan met de Partij van de Arbeid? Ja, je mag voor mij overal over Overdenken, durven dat denken. Wel. Maar ik zou het heel, zelf heel slecht vinden om nu nu we één keer slechte verkiezingen hebben gedaan... En ik wil dat zeker niet kleiner maken. Dat is natuurlijk uh, heel erg. Maar ik zou niet dan ineens een discussie gaan willen hebben... over het bestaansrecht he, van onze partij. Ja, want waarom bent u zo'n fan van dat Koendersakkoord? Omdat u zegt dat het laat zien dat wij niet langs de zijlijn blijven staan... maar dat we ook werkelijk iets bereiken. Ja, van het, van het, euh, zoals we het, de, uiteindelijk wat er uit het katshuis was gekomen dit voorjaar... Hè, omdat Geert Wilders wegliep, kon dat ineens niet meer. Uh, toen waren wij een van de partijen die op dat moment zijn kans heeft gegrepen... om een aantal dingen op het gebied van milieu... maar ook het terugdraaien van asociale bezuinigingen om daar onze invloed te doen uh, gelden. En als het en dat het vind gaat, ik belangrijk om het ja. bereiken van dingen... Ja. dan ben je toch veel effectiever als je opgaat in een grotere beweging? Nee, dat hoeft niet, want we hebben toen juist aangetoond... Hè, de, juist dat, bijvoorbeeld met dat lenteakkoord hebben we aangetoond... dat je als relatief kleine partij, die niet in de regering zit... toch heel veel invloed kunt uitoefenen. Als wij toen, de PvdA bleef toen aan de kant staan, die, die hield schone handen... en die zei, wij hebben hier niks mee te maken, dit is de puinhoop... die uit het katshuis komt. Als wij toen bij de Partij van de Arbeid hadden gezeten, zoals van Poolgeest bepleit, dan was er niks gebeurd. Dan hadden we ja, nu die nog veel met het slechte akkoord Dan ja, hadden ze we nu, nu wel dat... in de regering. Zo direct, waarschijnlijk. Ja, nou, dat lijkt me heel... Uh... Dan kunnen ze weer veel meer bereiken. Dat gun ik ze van harte, dat zal nog moeten blijken. Dat zal nog moeten blijken. Maar juist dit voorjaar is aangetoond dat in de regering zitten of niet klein zijn of groot en niet altijd toe doet... als je op een verstandige en strategisch slimme manier politiek bedrijft. Is de, de rust is weergekeerd, zegt u, in de ja. partij. Ja? ja, dat zei. Nou, ik weet niet of ik dat zei, maar dat is dat wel zo. Dat vindt u wel, ja. ja. Het is, dat onderzoek moet nog komen, hè, van waar, waar het allemaal aan lag en waar het ja, probleem is. Is Denkt u begonnen. niet dat dat weer een heleboel onrust kan veroorzaken? Nou, ik hoop dat dat onderzoek vooral... Ik, ik heb zelf ook een keer zo'n onderzoek gedaan in 2006, 2007. Ja, toen uh, was er te weinig transparantie in de partij. Kun je nu niet van, van spreken? Hè? Eerder van te veel... Nou, in ieder geval houden we de zaken niet binnen de kamers. Nee, nee. Dat, uh, dat kun je ons niet verwijten. Dat was uw uh, aanbeveling. Ja, met transparantie... in de... Kijk, het gaat om dat we, dat we goed met de leden discussiëren. Dat zei ik net ook over dat Koenders. Uh, die missie, niet dat akkoord, maar ja. die missie. Dat is wat we niet uh, goed doen. We er worden in Den Haag, en dat snap ik wel, want dat moet vaak snel en onder hoge druk... En dat is echt hebben... een beslissing van Jolanda Sap in feite. Nou, niet toch? van haar, van de fractie Zij natuurlijk. Zij heeft het met Rutte Bokoksthoofd. Ja, zij heeft dat namens de fractie van GroenLinks, zij was de fractievoorzitter... Ja. Ja. Heeft, zij dat, uh, met, uh, heeft zij daar met Rutte afspraken Groot, over gemaakt? Grote vergissing geweest. Is dat een vraag of een constatering? Een vraag. Of een, uh... een vraag. Nou ja, ik heb al duidelijk gemaakt dat ik het daar uh, inhoudelijk uh, zeer mee eens ja. was op dat moment. Ja. Het is, u, u zegt, uh, we krijgen het onderzoek hè, naar de problemen in de partij. Uh, wat moet er eigenlijk nog onderzocht worden? Het is toch wel bekend wat er mis was? Ze lagen allemaal met elkaar ja, op. Ja, dat, dat hielp in ieder geval niet. Dus waar, waar zit u nog op te wachten? Nou ja, vooral op een aantal goede uh, ideeën en aanbevelingen. Die commissie gaat natuurlijk met heel veel leden praten. Met heel veel ook afgehaakte leden praten. In feite, wat ik nu ook al aan het doen ben. Hè. Ja. En wat krijgt u dat nou te horen? Uh, met een aantal beslissingen zijn ze het niet eens. Je moet niet in het openbaar met elkaar over straat rollen. Kan ik u zo gratis uh, geven, dit advies? Misschien kan die commissie u inhuren voor uh, ja. maar een onbezoldigd uh, adviseur. <laughs> Zal er veel anders uitkomen, denkt u? Ik weet het echt niet. Die commissie is een week geleden begonnen of twee weken geleden, ik weet het niet precies... die gaat, neem ik aan, met heel veel mensen in gesprek. En die komt hopelijk met... een. Wij hebben toen bijvoorbeeld zelf, mijn commissie... een aantal aanbevelingen gedaan over hoe je de partij anders zou kunnen organiseren... zodat leden meer kunnen meepraten. Nou, misschien dat ze daar nog eens naar kunnen kijken... wat er met die aanbevelingen gebeurd is. Het begon niet helemaal lekker, want de voorzitter van de commissie... André VNS, ik zei het in het begin, die is vertrokken... want ze was bevoordeeld. Ze had al gezegd dat SAP en Wening, de partijvoorzitter, weg moesten. Ze wou in ieder geval niet niet zelf onderdeel worden van een discussie... over de onafhankelijkheid van de commissie, ja. Dat zo heb ik haar verklaring, hè, want ik heb net ja. als u haar verklaring uh, gezien. Zij heeft zelf de afweging gemaakt. Ik heb ook gezegd, ik had het volste vertrouwen in, uh, in uh, André. Zij van u van... had ze niet weggehoeven? Nee, zei... nee ja, van mij had ze niet weggehoeven. Zij is een van de meest uh, kundige en gezaghebbende mensen... die we binnen GroenLinks uh, überhaupt hebben. Maar als je al van tevoren zegt, ik vind dat die twee weg moeten... Daar ben je nee, toch op zijn minst voor ingenomen? Eerlijk gezegd weet ik niet dat is een, de, hoe dat... Ik wist dat een gesprek is geweest tussen André van S en uh, Jolande Sap en alleen Wening... Wat er in dat gesprek precies besproken is, dat weet ik niet. Maar, maar in zij geval heeft dat heeft, zelf gezegd. Precies, dus in ieder ja. geval heeft André zelf gezegd... op basis van dat gesprek zou de indruk kunnen bestaan... dat ik bevooroordeeld ben. Dat ben je dan toch? Want ik bedoel, dat, dat is Het wegsturen van die mensen zou eerder het resultaat van zo'n onderzoek als, moeten als zijn. Als zij toch? in dat gesprek tegen die anderen gezegd zou hebben... ik vind dat je weg moet, maar ja. misschien heeft ze... Eh, nogmaals, dat heeft ze gezegd, dat zegt ze. Nou ja, zij, zij heeft aan, met hun besproken volgens mij... wat zij op basis van een aantal gesprekken... Dat ze weg moest zijn. En toch vindt u dat ze dat onderzoek... Dat kunnen doen omdat ik volstrekt overtuigd ben van de integriteit van André Van S. En ja, dat, dat zij met haar commissie. Dat is een mooi woord goed. in de politieke integriteit. Ja, dat is een heel mooi woord. En dan moeten ja. we ook. Uh, totdat het uh, bewijs van het tegendeel geleverd is, moeten we daar, vind ik, ook een beetje van uitgaan. Maar ik snap best, overigens, dat André zelf. die zegt: ik wil geen, on ik wil geen onderwerp worden van zo'n discussie. deze conclusie trekt. Dat begrijp ik dan. Maar voor mij had het niet gehoeft. Oké, okay. ja. u bent fractievoorzitter. Er is nog geen partijleider. Wanneer komt nee, die nee, er? Die komt als, wij een, als, we als GroenLinks een referendum Organiseert en dat zal ergens uh, voor de volgende verkiezingen zijn. Ik weet niet, ik hoop misschien... 2017, misschien, hoor. Dat we nu, die ja, we, ja, we hebben nu vijf kabinetten in tien jaar uh, gehad. Hebben dus. Uh, zonder kapitein? Dus, uh, nou ja, ik, ik ben fractievoorzitter in de Tweede Kamer. We krijgen straks een nieuwe partijvoorzitter. Maar er uh, komen gemeenteraadsverkiezingen, ja. aan, al veel eerder Europese verkiezingen. Ja. En in feite zit de partij dan toch zonder... U bent weliswaar de fractievoorzitter, maar niet de partijleider. Nee, ik ben niet een door, de, door de leden van de partij gekozen partijleider. Moet er dan niet veel eerder een partijleider gekozen? Over. Nou, ik denk eerlijk... Dat is ook in eerste instantie weer... Zult u wel zeggen, je neemt weer geen positie. Maar dat is in eerste instantie niet aan de fractie om dat te bepalen. Dat zeg ik inderdaad. U dat, zegt ja, alweer niet wat nou, u vindt. Dat moet het partij, nee, want dat moet het partijbestuur beslissen. Maar ik zou zeggen... Ja. Nee, ik heb net namelijk wel gezegd wat ik vind. Ik vind dat je ruim voor de volgende verkiezingen... een referendum uit moet schrijven... waarin een nieuwe partijleider... Ruim gaan voor gekocht. de verkiezingen. Ja, Horen. Nou Ja, dat, je zou denken aan ah, misschien iets van anderhalf jaar of zo. Voor die verkiezingen. Dus 2016, begin 2016. Als, dat, als het kabinet... 2017 zit, dan duurt dat inderdaad nog een paar jaar. Maar de ervaring leert dat kabinetten nog wel eens eerder willen vallen. Het zou zomaar kunnen. We moeten eerst nog maar zien of het komt. Maar het ziet er wel naar uit. Ik dank u. Uh, ik wens u veel sterkte trouwens in die dank hele periode. Zeer. Tot aan uh, het, het, het, de mogelijke val of het einde van uh, het nieuwe kabinet. Dank voor dit gesprek. Fractievoorzitter van Groenings, Bram van Ooyek. We gaan in het volgende uur debatteren over de vraag... of de omroepen niet beter kunnen stoppen met het uitzenden van de Tour de France... aangezien die zwaar gedrogeerd lijken te zijn. Maar we gaan eerst luisteren naar de Vrijdagmiddag Live-bonustrek. Op de radio kunt u hem tot aan de reclame horen op het internet in zijn geheel. Dus ga vooral uh, kijken op vrijdagmiddaglive.avro.nl. Uh, met u.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 Sssst, de geheimen van Barslet. Dus jij bent met Siebe geneukt. Er is niets gebeurd. Je gaat met je poten van me af, joh. Ik heb iets ongelooflijk stoms gedaan. Hij komt dan. Stap, 2, 1. Een tv-serie over één dorp. Eén verhaal, zeven waarheden. Morgen om kwart over acht op Nederland 2.